Zit van der Linde met het NOS-journaal. Kamp Amersfoort speelde een grotere rol in de holocaust... dan tot nu toe werd gedacht, dat meldt trouw. Het kamp staat bekend als doorgangskamp voor dwangarbeiders... en als plek waar verzetsmensen zaten. Maar volgens nieuw onderzoek waarover de krant schrijft... werd het kamp ook gebruikt om Joden naar Auschwitz en Mauthausen te deporteren. Ook werden ze in Amersfoort mishandeld, doodgeslagen of vermoord... De Joodse gevangenen in het kamp zijn na de oorlog onterecht gemarginaliseerd, zegt het Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Bij een schapenbedrijf in Gelderland is Q-koorts gevonden, meldt het ministerie van Landbouw. Het gaat om een boerderij in Brakel in de Bommelerwaard. De bacterie werd gevonden tijdens een controle en komt vermoedelijk van jonge dieren die niet gevaccineerd waren. De schapen worden naar de slacht gebracht. Het is voor het eerst sinds 2016 dat er Q-koorts wordt gevonden in Nederland. In 2007 was er een grote uitbraak van de ziekte in Gelderland en Noord-Brabant. Duizenden mensen werden toen ernstig ziek, ook vielen er meer dan 100 doden. Voor de kust van Tunesië zijn 14 dode migranten uit zee gehaald. Het is de derde keer in twee dagen tijd dat de kustwacht omgekomen migranten vindt. De laatste tijd neemt het aantal migranten op de Middellandse Zee weer sterk toe. Dit jaar zijn het al bijna 50.000 mensen. Volgens de Verenigde Naties zijn daarbij naar schatting 473 mensen omgekomen of vermist geraakt. De meeste migranten vertrekken vanuit Tunesië. In de kinderopvang hebben medewerkers en vakbonden een akkoord bereikt over een nieuwe CAO. De 122.000 personeelsleden krijgen er in zes maanden 2,5% loon bij. Ook vervalt de extra roosterdag bovenop de contracturen. Iets waaraan veel mensen volgens de bonden een hekel hadden. Het weer vannacht brede opklaringen, maar toch kan het hier en daar regenen. Morgen zonnige momenten, maar ook weer buien. Dan is het 9 of 10 graden.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 Leave or nothing, you got to have something If you wanna be with me But life is too serious, love too serious A black girl like me, needs security Cause ain't nothing going on but the right You got to have a change